Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journal. Goedemorgen allemaal. zometeen antwoord op de vraag: komt het hoofdkantoor van Unilever inderdaad naar Rotterdam? En alle auto's moeten worden uitgerust met een zwarte doos. Wie zegt dat? Nou, luister maar, want hier is een overzicht van het nieuws met Elisabeth Stijns. Dat zeggen verzekeraars, volgens de NRC en de Telegraaf. Zo'n opnameapparaat legt gegevens vast vlak voor een ongeluk. En dat kan volgens het Verbond van Verzekeraars handig zijn... om een schuldige aan te wijzen en de schade af te handelen. Zo zou fraude kunnen worden voorkomen. Elk jaar wordt 50 miljoen euro aan fraude bij autoverzekeringen opgespoord. Het Verbond wil dat de overheid een zwarte doos in de auto verplicht stelt. Een Nederlander van 26 is samen met twee andere toeristen... verbannen uit Machu Picchu in Peru. Ze gingen met hun blote billen op de foto in de eeuwenoude Inca-stad... die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Volgens Peruaanse media zijn de anderen een Duitser van 21... en een Zwitser van 24. Natuurbeheerders het drietal met hun broeken naar beneden. Peru treedt hard op tegen toeristen die naakt op de foto gaan. Desondanks zijn de drie niet vastgezet... maar ze werden wel direct Machu Picchu uitgezet.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 Kamerleden zeggen tegen de krant verbaasd te zijn over de cijfers. Madeleine van Torenburg van het CDA wil een debat over de kwestie. Het ministerie benadrukt dat het dragen van een enkelband... in 98 van de bijna 3000 gevallen goed gaat.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 Volgens een onderzoeker zijn de koralen totaal niet beschadigd... en zien ze er heel gezond uit. Het doet hem denken aan de koraalriffen van 50 jaar geleden... toen het verbleken van koralen door te warm zeewater nog niet bestond. Het is onduidelijk waarom het koraal op deze plek zo mooi is. Daar is volgens de universiteit meer onderzoek voor nodig. Het weer, de dag begint droog met in het noordoosten zon. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe... en aan het einde van de ochtend gaat het regenen. Het wordt 10 graden, morgen ook af en toe regen... en het wordt dan ietsje kouder. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. 66 files zijn het nu 260 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de A4 richting Amsterdam loopt het ook nog vast... door een ongeluk eerder vanochtend bij Zoete Woude. De weg is dan wel weer vrij, maar je hebt nog wel een kwartier vertraging. Dan uit het regio Rotterdam... Op de A4 vanuit Den Haag staat voor het Ketelplein 8 kilometer file. De lichten gaan daar nog steeds af en toe op rood omdat er geen file is in de keteltunnel mag staan. Um, dat is, heeft te maken met een ongeluk uiteindelijk op de A15... in de richting van Europoort bij de tunnel. Maar daar is de weg alweer een tijdje vrij aan de zuidkant van Rotterdam. rijden ja, nog wel langzaam op die A15 in de richting van Europoort. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... staat het vanwege dat ongeluk in de Botlektunnel ook nog vast... tussen Maasdijk en het knooppunt ketelplein. 20 minuten vertraging. En dan naar Brabant een kwartier extra op de A58... Breda, Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moer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 Bel auto taalglas. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op Vikingbedden.nl. Wat doen leiders over vijf jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboeknl agile. Droomt u ook al van een Vikingbed? Ga naar Vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer.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 Zes en een halve minuut over acht. Het hoge woord is eruit. Unilever kiest voor Rotterdam en dus niet voor Londen. Het zeven Levensmiddelenconcern heeft het lang verwachte besluit genomen... om het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. Unilever heeft nu nog twee hoofdkantoren. Het bedrijf kondigde vorig jaar aan dat er nog maar één hoofdkantoor overblijft. Sinds het referendum over de brexit in Groot-Brittannië... speelde topman Paul Polman van Unilever met het idee... om een keuze te maken tussen de twee locaties. We hebben ons hoofdkantoor op dit moment in uh, de Wena in Rotterdam als we, en in Londen. En we moeten ons uh, maar gewoon even afwachten... om te zien wat er de, de komende twee jaar gebeurt. Het kabinet probeert Unilever voor Nederland te behouden. Premier Rutte en minister Kamp van Economische Zaken... praten daarover met de top van het bedrijf. Unilever heeft echt wortels in Nederland. En Nederland is aantrekkelijk voor internationale bedrijven... om zich te vestigen. En ik denk dat het heel nuttig is om de, de voordelen van Nederland... ook voor Unilever, om die goed in beeld te brengen. Het nieuwe kabinet schrapt de dividendbelasting... die bedrijven betalen over het dividend dat zij aan hun aandeelhouders uitkeren. Het is een cadeautje van de belastingbetaler aan Shell en Unilever. 1,4 miljard euro. moet dit doen om ervoor te zorgen dat het land aantrekkelijk blijft... en dat dus banen blijven voor hele normale mensen. Daar gaat het om. Het doet niets voor de banen en het vestigingsformaat. U hebt 1,4 miljard van ons kostbare belastinggeld in de Noordzee gegooid. Ik snap bij iedereen het gevoel van, ja, wat, wat levert dat nou op? Maar ja, soms zijn ook maatregelen bedoeld om zoiets als werkgelegenheid... juist vast te houden. De bedreiging van dat ze ook kunnen vertrekken om dat te voorkomen. Should I stay or should I go? Van de Clash. Nick Wouters is hier opnieuw van de NOS Economie Redactie. Ja, Nick, het zat er natuurlijk een tijdje aan te komen, maar nu is het dan officieel. Wat is de reden dat Unilever voor Rotterdam kiest? Die reden, die geven ze niet in het persbericht. Daarin zeggen ze alleen dat ze echt wel heel veel van allebei de landen houden. Unilever heeft een hele lange historie, meer dan 130 jaar, meer dan 100 jaar uh, oud, 80 jaar al samen en twee hoofdkantoren in Londen en in dus in Rotterdam. En daarin zeggen ze nu in dit besluit zeggen ze ja ons allerbelangrijkste hoofdkantoor komt in Rotterdam... maar we blijven echt ook nog wel een Brits bedrijf... want twee van onze divisies, daar blijft de leiding van in Londen zitten. Dus de, daar hebben wij ook nog wortels. En dat blijft voor ons een heel belangrijk land. Maar het allerbelangrijkste hoofdkantoor, het hoofdkantoor... komt dus in Rotterdam. Um, en ze geven niet echt een reden. Dus bijvoorbeeld die dividendbelasting, waar het hier heel veel over gegaan is... hoorden we net in, in dat stukje ook net uh, ja. voorbij komen. Natuurlijk gedoe in de Kamer over. Uh, dat weten we niet of dat een rol heeft gespeeld. We spreken straks Paul Polman, de topman. Dus dan gaan we het natuurlijk aan hem voorleggen. Het heeft ongetwijfeld meegespeeld. Er zijn allerlei dingen die spelen... die op deze beslissing van invloed zijn. Bijvoorbeeld die dividendbelasting. Maar ook de brexit die eraan zit te komen. Wat betekent dat als je je kantoor in Groot-Brittannië houdt? Kan je het dan beter naar Rotterdam verplaatsen... zodat je binnen de Europese Unie zit? Zo zijn er nog allerlei andere dingen die meespelen. Bijvoorbeeld ook de bescherming van het bedrijf... tegen een vijandige overname. Daar heeft het bedrijf mee te maken... Gehad vorig jaar toen Kraft Heinz een, een enorm hoog bod deed op het bedrijf. Dat heeft het toen kunnen afwenden. Maar als je volledig in Nederland gezeten, als je, je bedrijf volledig in Nederland hebt, ben je beter beschermd tegen vijandige overnames dan als je je hoofdkantoor in Groot-Brittannië hebt, is de gedachte. En dat zal ongetwijfeld ook, ongetwijfeld ook hebben meegespeeld. Nee, ik blijf even meeluisteren, want de minister van de Economische Zaken is aan de lijn. Uh, dat is uh, Erik Wiebers. Meneer Wiebers, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, u wist dit natuurlijk al langer? Uh, nee. Oh. Uh, ik hoor het nu, Unilever heeft dat echt zelf gedaan. We hebben natuurlijk de uh, sterktes van het Nederlands klimaat uitvoerig onder de aandacht gebracht. Maar het is echt de uh, Unilevers keuze die ze nu heeft gemaakt en nu bekendgemaakt. Ik zag de premier er toch gisteravond al een beetje naar hinten. Uh, dan... Er waren allerlei uh, gerichten in de pers, maar uh, uh, hij zou mij bellen uh, dat uh, heeft hij uh, gisteren niet gedaan. Oh, Oké, okay. nou goed dan. Maar, nou, het goede nieuws is dus dat het hoofdkantoor in Rotterdam komt. Hoe belangrijk is dat voor Nederland? Nou kijk, het bewijst ten eerste dat Nederland een aantrekkelijk land is voor zogenaamde topholdings, eh, zoals Unilever erin is. En verder is Unilever natuurlijk een prachtig bedrijf eh, om hier te hebben. Het is een heel duurzaam bedrijf. Uh, het focust echt op lange termijn waardecreatie. Ze spelen ook een heel belangrijke rol in onze topsector agri en food... waar Nederland echt een toonaangevend uh, onderzoeksland is. Ze spelen dus een hele belangrijke rol in. Uh, dus het is voor Nederland echt belangrijk. Levert het veel banen eigenlijk op? Nou, dat is hoe je het nog invult. Dat is aan Unilever. Uh, daar moeten we hen uh, nader. Vraag. Het is wel belangrijk dat uiteindelijk... de topholding, het beslisscentra in je land... maakt uiteindelijk op lange termijn echt veel uit. Er is ook uitgebreid onderzoek naar gedaan. Maar hoeveel dat nu precies scheelt... kan ik niet nu vers van de pers nu zeggen. Nee. En, en, en voor de belasting levert het nog wat op... dat dat hoofdkantoor hier in Nederland is? Nou, kijk, werkgelegenheid levert natuurlijk voor ons land wat op. Uh, mensen die werken, die betalen ook belasting. Uh, maar de... de, de ik denk niet dat de fiscale motieven uh, hier voor Nederland het belangrijkste zijn. Voor Nederland is het belangrijk dat wij een belangrijke onderneming als Unilever... Uh, die ook zoveel onderzoek doet uh, en, en, en zoveel spin-off heeft... naar de rest van het Nederlandse bedrijfsleven, dat die voor Nederland ja. Dat Met... vind ik hier echt de opsteken. Nog één vraag, want u zegt net van die, die, die belastingzaken dat maakt voor Nederland niet zoveel uit. Voor Unilever maakt het misschien wel uit dat we hier de dividendbelasting gaan afschaffen... als het aan het kabinet ligt. Ik heb geen inzicht in hoe Unilever het precies gewogen heeft. Kijk, het Nederlandse vestigingsklimaat is er echt een van in de breedte. Wij concurreren niet op tarieven met, met, met Ierland. Uh, we, hebben, we moeten het echt hebben van het vestigingsklimaat in de brede. Uh, we zijn een land met een hele tevreden bevolking... waar je heel prettig kan wonen en ook nog betaalbaar. Uh, waar het zeer veilig is. Uh, met een hoogopgeleide bevolking die alle talen spreekt. Daar moeten we het echt van hebben, in de brede. En het gaat nooit de, bij Nederland om één ding. Nee, maar maar uh, het blijft natuurlijk Unilever die de weging heeft gedaan en ja. uh, dat moeten we hen vragen. Maar hypothetisch even, want bedoel, dat moet allemaal nog door de Kamer zo, dat de hele verhaal van die dividendbelasting. Stel dat dat nou niet door zou gaan, dan is het niet zo, dat hebt u niet gehoord tenminste, dat ze dan zeggen, nou dan komen we bij nader inzien toch maar niet naar Nederland. Ja, dat soort what-if dingen ga ik niet in. Er ligt een heel duidelijk regeerakkoord. In het persbericht staat trouwens uh, wel iets over die dividendbelasting. Niet of dat uh, de doorslag gegeven heeft. Maar ze maken de aandeelhouders er wel lekker mee daarin staat. van: uh, Op dit moment is er nog 15% uh, dividendbelasting. En dat is voorgenomen om dat naar nul te brengen. Dus ze, nemen dat wel, het is, ze verkopen het wel aan de aandeelhouders. van. Kijk, we zijn straks in Nederland. En daar is straks geen dividendbelasting meer. Heeft mogelijk dan toch een rol gespeeld. Meneer Wiebes, dank voor uw reactie. De minister van Economische Zaken even aan de lijn. Ja, Nick, toch nog even door. Want um, goed, dit zou dus een reden kunnen zijn. We gaan, we gaan straks de topman spreken, begrijp ik hè? Polman, die uh, toch wel een tijd hierover heeft gedaan... om uiteindelijk die knoop door te hakken. Ja... Uh, uh, hij zat er zelfs al na te denken, twee jaar geleden... zat hij er al over na te denken. En bij het bedrijf denken ze hier al veel langer over na. Want ruim tien jaar geleden ze, heeft de toenmalige topman... Anthony Burgmans uh, ook gezegd van... nou, we moeten eigenlijk maar eens een keer een knoop gaan doorhakken. We moeten misschien één uh, hoofdkantoor hebben. Ze hadden toen zelfs nog twee topmannen. Dat was in die tijd ook nog zo. En nu hebben ze er nog maar eentje. Dus ze zijn al versimpeld. Maar uh, toen hebben ze, zijn ze tot het besluit gekomen om... Uh, ja, om uh, uh, die twee hoofdkantoren ja. te houden. Te profiteren van het beste van twee werelden, zeiden ze toen. Maar nu, uh, zoveel jaar later hebben ze nu toch uh, besluit ja. uh, wel genomen. Nou ja, we gaan er straks allemaal wel, wel horen. Een toelichting op uh, ja, toch goed nieuws voor Nederland, denk ik dat uh, dat, dat, dat kantoor is. Een ja, Rotterdam... aantal banen hè, dat zal, zal best wel meevallen hoor. Want mm. er, het zal tientallen banen zijn dat hier naartoe komt. Dus je moet niet denken dat we nu plotseling heel veel meer banen nee. hebben, maar het is wel goed voor onze uitstraling. Onze premier heeft nog een tijd bij Unilever gewerkt. Zou dat nog wat hebben meegespeeld? Dat, uh, hij zal hem misschien nog wel wat telefoon's gehad hebben... maar hij zat niet in de absolute top van het bedrijf. Hè? Dus ik weet niet ho hoezeer zijn lijntjes met de top uh, zijn. Maar hij zat er wel bij. Ja. Ja, hij wel. Hij heeft er wel <laughs> gewerkt. <laughs> ja. Dankjewel, Nick. We, we gaan straks dat, uh, dat horen wat Polman te vertellen heeft. De topman van Unilever dus. Um, dan nu het nieuws op een rij in de andere media. Steeds meer woningen worden opgekocht door investeerders... en daarna direct weer verhuurd. Het AD schrijft dat landelijk gezien ruim 1 op de 20 huizen... na verkoop de particuliere verhuur ingaat. Opvallend is dat ook steeds vaker kleinere investeerders meedoen. En het speelt vooral in Amsterdam en Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook in Maastricht. Het is een zorgwekkende ontwikkeling... zeggen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. De investeerders drijven namelijk op deze manier de huizenprijzen op. En meer nieuws over de woningmarkt op de voorpagina van het FD. Uit onderzoek van de Haagse Hotelschool en vastgoedadviseur Collier... blijkt dat één op de drie woningen die via Airbnb worden aangeboden... in de grote steden van een pandjesbasis. Deze aanbieders hebben in sommige gevallen... zelfs meer dan tien woningen in de verhuur. Gemeenten maken steeds meer regels om de verhuur via Airbnb terug te dringen. Toch nam het aantal toeristen dat via Airbnb in Amsterdam verbleef... vorig jaar met een kwart toe. En in Utrecht verdubbelde het aantal Airbnb bijna. Q-koorts patiënten blijven ondanks een intensieve behandeling... altijd klachten houden. Het Eindhoven's Dagblad schrijft over een studie van het Radboud Medisch Centrum... waaruit blijkt dat vermoeidheidsklachten bij Q-koorts patiënten nooit overgaan. Ze kunnen zelfs verergeren, ook al worden de patiënten dus behandeld. Onderzoeker Van Jaarsveld benadrukt dat het per persoon sterk kan verschillen... hoeveel last mensen van de Q-koorts blijven houden. Groot-Brittannië moet harder optreden tegen Rusland... na de vergiftiging van voormalig dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter. De maatregelen die nu worden genomen zijn nog te soft. Dat zegt de weduwe van de eerder in Engeland vergiftigde Rus Litvinenko. Groot-Brittannië heeft tot nu toe aangekondigd 23 diplomaten uit te zetten... en ook gaat er geen delegatie naar het WK Voetbal in Rusland deze zomer. En modemerk Versace lijkt te stoppen met het verwerken van bond in kleding. In een interview met een Brits tijdschrift zegt topvrouw Donatella Versace... dat ze geen dieren meer wil doden voor mode. Het hoofdkantoor van het Italiaanse modemerk is na de publicatie van het stuk niet bereikbaar voor commentaar, schrijft The Guardian. Maar als Verzatje stopt met bont, is dat wel opvallend. Het modemerk gebruikt het nu namelijk nog in veel collecties. Hoe gaat het met de donderdagochtendspits? Dennis mooi. Uh, ja, helaas volgens het boekje. En dat betekent gewoon drukte. 300 kilometer staat er. Uh, de meeste files staan rond Rotterdam. Maar ook in het zuiden in Brabant heb je op een aantal wegen meer vertraging dan je zou verwachten. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen knoppen de hoek en knoppen de Nieuwe meer 9 kilometer. De vertraging is een kwartier op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel 8 kilometer file 20 minuten vertraging. Op de A13 naar Rotterdam, ook 20 minuten vertraging. Bij Rotterdam Airport is namelijk een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer, de rechterrijstrook is dicht. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... tussen maasdijk Oost en het knooppunt Ketelplein 7 kilometer en een kwartier extra. En al die mensen die in die file staan... die moeten van het Verbond van Verzekeraars uh, op termijn... een zwarte doos aan boord hebben, vindt het Verbond van Verzekeraars. Dus Leo de Boer is de directeur schade bij dat verbond. Dag meneer de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Waar moeten we aan denken dan bij zo'n zwarte doos? Wat is dat? Ja, dat is vrij letterlijk een, uh, wat we noemen een event-data-recorder. Uh, een zwarte, doos, zwarte doosje, een beetje vergelijkbaar met wat er in vliegtuigen zit. Die uh, getriggerd zeg maar, door de airbag uh, de laatste nou, seconden, acht seconden voor een ongeluk... een aantal gegevens opneemt. Het is niet zo dat dat ding de hele tijd gegevens registreert... Nee, nee. Elke vijf seconden wordt alles gewist. En alleen door het triggeren van de airbag, zeg maar eventjes, uh, wordt er uh, iets opgeslagen. De laatste acht seconden voor een ongeluk. En waarom wilt u dat? Nou, omdat je daarmee, uh, zeg maar even, de aansprakelijkheid van degene die het ongeluk veroorzaakt... Uh, veel sneller kunt vaststellen in de praktijk. En we zijn er ook wel eens op aangesproken door de, door de minister en door de Tweede Kamer. Is het vaststellen van aansprakelijkheid best een klus... Na een ongeluk, dat is niet altijd even makkelijk. Um, en door het uitlezen, door de politie overigens... van uh, de zwarte doos, ja, kun je dat veel sneller doen. En daarmee kun je ook het letselschade slachtoffer... veel sneller compenseren. Maar ho hoezo dan? Want uh, als je door rood licht rijdt... Of, of bijvoorbeeld aan het appen bent, dat registreert dat ding niet. Die registreert nee, alleen maar had... de klap en de snelheid. Ja, de klap, de snelheid, richting aanwijzers... airbag in of uit, gordels aan of uit, uh, zeg maar even. Dus het zal ook niet in alle gevallen zaligmakend zijn... maar het zal wel een stuk helpen. Beter dan, dan dat nu vastgesteld kan worden dus? Ja, want nu moet je toch, uh, zeg maar even na een zwaar ongeluk, moet de politie komen. Nou, dat zal in een aantal gevallen zo zijn, maar niet altijd. Uh, of het is al een poos later na het ongeluk. Het is van, zeg maar even de honderdduizend ongelukken, wordt er nu, ik dacht in duizend gevallen, technisch onderzoek gedaan. Ja, in de rest van de gevallen moeten we het dus doen met verklaringen van getuigen of bestuurders, voor zover het er nog zijn. Ja, en, en, en dat, u zegt ook, van, dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. Uh, tenminste, het zou een uh, goed hulpmiddel kunnen zijn. Als ik dan hoor, zo'n ding in mijn auto, ja, hoe zit dat dan met de privacy? Ja, nee, dat snap ik. Overigens in een aantal nieuwe auto's uh, zit die al uh, zeg maar eventjes. En geef je daar als automobilist dus al, nu al toestemming voor. Maar we denken dus ook dat het heel belangrijk is dat de automobilist hier heel bewust mee omgaat en dat autofabrikant, maar ook allerlei andere instanties die dit soort dingen vragen... of mogen uitleggen. En wij mogen dat dus niet, niet in ons voorstel in ieder geval... maar echt ook om toestemming van de klant vragen... zodat hij ook weet waar hij voor getekend heeft. Want ja, tegenwoordig alles wordt gehackt, dus... Uh, ja, voor je voor het weet zit er iemand mee te luisteren met je telefoongesprekken, met je geheime vriendin. Ja, ja dat vriend. zou een zijn, uh, ja... Ja, nee, nee, maar nee, zeer terecht. En uh, we vinden dus ook, en dat stellen we ook in onze position paper voor... dat de toestemming van de klant in dit soort situaties uh, vrij cruciaal is. Uh, maar dat ook zaken die op of in de auto gemonteerd worden... Hè, er worden ook toenemende mate gebruik gemaakt van tongels hè, bijvoorbeeld... die die zaken kunnen uitlezen. Ja, die kun je nu bestellen bij uh, Alibaba in uh, China voor 7,50 euro. Maar dat is niet helemaal uh, een veilige weg. Hè. Dit soort zaken zou veel strenger beveiligd, gecertificeerd... of van keurmerken moeten zijn voorzien. Want inderdaad, je kunt er nogal wat op uitlezen. Dus wij zijn het voorstander van om daar vrij strenge maatregelen voor te nemen. Ja, goed. Nou, voorstel lichter van het Verbond van Verzekeraars. U hoorde Leo de Boer van dat verbond. Hij is daar de directeur Schade. Dan gaan we weer naar Rotterdam. Want daar begint vandaag het cruise-seizoen. Het gebeurt met de aankomst van de Aida Perla. Een schip dat de stad de komende maanden wekelijks aandoet. De cruise-sector is booming en ook Nederlanders kiezen vaker voor dit soort vakanties. Maar wat merken ze daar eigenlijk van in Rotterdam? Onze verslaggever Martijn van der Zanden. Zojuist bij de aankomst van die Aida Perla. Zojuist vertrokken vanaf de Wilhelmina Pier bij Hotel New York. Op weg om de Aida Perla in te halen. En aan boord van deze partyboot zijn niet alleen journalisten... maar ook mensen die graag cruiseschepen fotograferen. Dus genieten, ja. Wel erg vroeg en uh, koude handen. Maar het zonnetje komt wel op, hè? Ja, ja maar dat moet je nog even winnen, hè? Wat is er zo bijzonder aan cruiseschepen fotograferen? Ik nou, fotografeer alleen alle schepen. Dus uh, dit is omdat het de eerste keer binnenkomt hier in Rotterdam. Dus leuk om te zien. Het feit dat een scheep voor het eerst naar de haven komt... is natuurlijk heel bijzonder. Er wordt altijd feestelijk gevierd. En dat doen we nu gelukkig ook een beetje. Hier op het, uh, dit bootje. Al waren we vanochtend een beetje te laat. is jammer. Ik was zeeziek. Ja, we beginnen nu <lacht> een, we beginnen een beetje te schommelen. Het, het, het seizoen is geopend. Bent u, bent u vaak nu op de kade te vinden om uh, cruise schepen te fotograferen? Ja, ja. Ik heb net tegen, uh, vanochtend tegen een collega van u gezegd... dat ik thuis 150.000 negatieve en digitale foto's heb van alleen cruise en, en uh, passagiersschepen. Dus ik loop al 50 jaar loop ik, uh, te fotograferen. En ik heb uh, ja, meer dan 80 cruises gemaakt, dus ik weet wat het is, maken van een cruise. Nou, dan uh, kunt u deze foto's weer toevoegen aan de collectie. Ja, ja, daarom, daarom. En er staat hier nog iemand enorm te glunderen. Nick Hogewij. je bent van de Cruiseport Rotterdam. Absoluut, ja, voor ons is dit... Uh... Met de Perle natuurlijk een, een prachtig begin van het, van het seizoen. Dit schip ligt elke week op donderdag aan de kade, overnight. Aankomst op donderdag om 8 uur en vertrek op vrijdagochtend om 8 uur. Dus dit brengt weer heel veel toevoer van uh, passagiers naar onze stad. Ja, er komen ongeveer 80 schepen dit seizoen worden te verwachten. Dat klopt, dat kan er hier en daar een meer of minder zijn. Door, uh, of eigenlijk geen minder, maar altijd meer. Uh, in verband met eventueel slecht weer in andere havens, dat ze uitwijken naar Rotterdam. Is dat ongeveer net zoveel als, als andere jaren het geval was? 2015, sinds 2015 hebben wij een verdubbeling meegemaakt. Van 40 schepen in 2015 naar 80. Nou, wij verwachten dat dat om en nabij dit jaar inderdaad ook weer het aantal zal zijn. Wat dat betreft geen groei, althans voor het komend jaar? Nou ja, als we kijken naar 2019 en 2020 ziet het er goed uit. En in de lijn der verwachting van dit jaar zullen we dat ook, ja, verwachten we dat voor 19 en 20 ook. Um, dit is een nieuw schip. Wat, wat voor andere, wat, wat andere cruiseschepen verwachten jullie nog meer? Zitten er ook bijzondere uh, exemplaren tussen? Ja, absoluut. Ook dit jaar, natuurlijk, nu de komst van Aida Perla. Um, 30, no 30 april ontvangen wij weer MS Rotterdam voor de eerste maal uh, dit jaar. Bijzonder jaar voor de Holland Amerika lijn met het 145-jarig bestaan. Daarnaast ontvangen wij nog MSC-schepen uh, Seabourn Ovation op 2 oktober. Van Seabourn Cruises is erg. Uh, belangrijk is een 5 sterren plus schip, een volledig nieuw schip. 5 uh, sterren plus wil zeggen dat echt alle luxe die je maar kunt bedenken is daar aan boord. Absoluut ja, uh. Uh, niet een enorm aantal passagiers, maar wel volledig voorzien van suites. Dus dat is heel bijzonder om dat mee te kunnen maken. Uh, daarnaast is de maand november een volledige AIDA maand met AIDA Nova. Uh, wat een zeer bijzonder schip is, uh, het eerste cruise -schip ter wereld dat op LNG vaart. Uh, de AIDA Bella die voor het eerst Rotterdam aan doet op 1 november. Uh, terugkeer ook nog van de Aida Perla en de Aida Mar. Kortom, uh, geno genoeg te doen. <laughs> we hebben absoluut genoeg uh, om naar uit te kijken dit jaar. En dat was Martijn van der Zanden vanuit Rotterdam. -dam. Dit is een groep uit uh, Alaska. Daar is het pas koud. Portugal the Man heten ze en het liedje heet Feel it still.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 Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk, NPO Radio 1. Hoofd 9 de hoofdpunten van het nieuws. Het hoofdkantoor van Unilever komt naar Rotterdam. Het Brits-Nederlandse voedings- en wasmiddelenbedrijf heeft nu nog twee kantoren, één in Londen en één in Rotterdam, maar de raad van bestuur kiest voor één hoofdkantoor om zich beter te kunnen beschermen tegen vijandige overnames en in Nederland zijn daar meer regels voor. Minister Wiebes van Economische Zaken noemt het besluit van Unilever een opsteker voor Nederland.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 Tuincentra hebben een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met 7 naar bijna 4 miljard euro. En dat is de grootste stijging in 10 jaar tijd. Volgens de tuinbranche komen de goede cijfers onder andere... doordat er meer tuinen worden aangelegd bij nieuwbouwprojecten. En de Duitse ambulance in Isselburg is in een half jaar tijdruim 50 keer uitgerukt om Nederlanders in nood te helpen. Dat blijkt uit de evaluatie van het project Spoedhulp zonder Grenzen. In het oosten van de Achterhoek kan een ambulance... vanaf de Duitse kant van de grens soms sneller bij een noodgeval zijn. Vorig jaar werd bij wijze van proef de samenwerking aangegaan... met de Duitse Ambulancedienst. Heb je ergens gelezen dat de publieke omroep failliet is? Of zo? <laughs> ja, is het Midden in mijn uh, het nieuwsoverzicht ging het licht uit. Ja. Maar goed. Definitief het licht uit. Mijn computer ik. doet het nog. Ja, alles <laughs> doet het verder. Nou, uh, alleen geen licht. Uh, dus ik kijk daar in die donkerte en ik zie daar Marco Verhoef zitten. Hallo, <laughs> ja. goedemorgen Jurgen. Ja, uh, Een uur geleden was het nog Michiel Severin. Nu Marco Verhoef. Het mocht allemaal wat kosten bij Weerplaza. <laughs> uh, wat voor weer krijgen we vandaag, Marco? We doen vandaag estafette En dat doen we met het weer eigenlijk ook. We geven het stokje langzaam over. In het noordoosten van het land is het nu nog helder. Met flink wat zon. In het midden van het land ook nog wel wat zon. Maar al dikke wolkensluiers. Wat hoger in de atmosfeer. En in het zuiden van het land is het al bewolkt. En dat bewolkte stokje. Dat gaan we steeds verder naar het noorden overgeven. In het zuiden gaat het in de loop van de ochtend. aan het eind van de ochtend ook wat licht regenen. En heel voorzichtig trekt die zon er dan ook naar het noorden. Maar Noordoost-Nederland blijft gewoon droog. Vandaag temperaturen tussen 9 en 12 graden. En dan komt die bak kouder aan, echt, in het weekend. Ja inderdaad, dan gaat die koudere lucht binnenstromen. Dat merken we eigenlijk morgen al, want morgen hebben we de grootste verschillen in ons land. In het zuiden van het land, tegen de Belgische grens, kan het nog 10 graden worden, maar in Groningen doen we het met 2 graden als maximum temperatuur. Daar ligt ook die zonde met bewolking en wat motregen die we vandaag van het zuiden uit binnenkrijgen. En in de loop van de dag valt er steeds vaker ook wat natte sneeuw. En uiteindelijk wordt de lucht steeds kouder, zodat er ook gewoon echt sneeuw kan gaan vallen, zodat we in de loop van de avond hier en daar toch echt wel een sneeuwdek gaan krijgen met 1 tot 3 centimeter. Nou, vervolgens wint die koude lucht terrein in de richting van de zaterdag, eh, vooral in de nacht en ook overdag. Betekent dat die zon met bewolking en wat lichte sneeuwval weer naar het zuiden gaat schuiven. En zaterdag overdag hebben we dan op de Wadden een sneeuwbui in het noorden en midden van het land de zon en in het zuiden nog wat sneeuwvlokken. Dankjewel, Marco Verhoevenstad. Dennis Mooi nu met nieuws. De normale spits met 250 kilometer file. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Zoals op de A15 vanochtend bij de Botlektunnel. Daardoor loopt het nu nog steeds vast op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel heb je zo'n 20 minuten vertraging. In het noorden van het land op de A7 van Groningen naar Heerenveen. Tussen Hoogkerk en Marem, 7 kilometer. En een half uur vertraging door een ongeluk. En via de A13 van Den Haag naar Rotterdam is ook geen goed idee. Want dan heb je een half uur vertraging... Vertraging tussen knoppend Prins Klausplein en Rotterdam, de Heek Airport. Um, de rechterreisdoek is daar dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. Ook een uh, ongeluk op de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knoppend Baterdorp en Moergestel staat 6 kilometer en een half uur vertraging.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 Bel Auto Taalglas. U wilt succesvol worden met een schonere brandstof zoals LNG? Dan denken we bij Bilvinger Tebodin meteen aan bagageafhandeling. Is dat raar? Nee hoor. De adviseurs en ingenieurs van Bilvinger Tebodin combineren graag hun kennis van uiteenlopende sectoren om verrassende oplossingen te ontwikkelen. Zo komen we tot ideeën die echt werken. Wilt u weten hoe we dat doen? Kijk op WeMakeIdeaswork.nl.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 Thebodin heet voortaan Bilvinger Thebodin. Ontdek waarom op wemakeideaswork.nl Drie generaties in Nederlands-Indië. Daar werd wat groots verricht. Van Diederik van Vleuten, nu in de boekhandel. Zes en een halve minuut over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1. Zo meteen Spraakmakers met Guileine Plag. En natuurlijk ook Stand.nl. Guileine, goedemorgen. Goedemorgen. En wat is de stelling? De stelling is, demonstreren moet altijd en overal kunnen. Naar aanleiding van het rapport van de Nationale Ombudsman... en hiervan Zutphen, dat het recht om te demonstreren... onder druk is komen te staan. Je hebt natuurlijk altijd het spanningsveld tussen demonstranten... die hun standpunt willen verkondigen... tegenover de openbare orde en de veiligheid. En hij noemt ook een aantal voorbeelden in het rapport. De Zwarte Piet demonstraties in Masluis van uh, twee jaar geleden... en Dokkum voor vorig jaar. De Guida-demonstratie in Groningen. Ook nog een demonstratie is geweest in Veldhoven. bij een Eritrese conferentie. Dan zegt het. essentie moet zijn dat het grondrecht. altijd voorop komt te staan. Maar goed, probeer je wat situaties voor te stellen. Uh, een club met zeer extreme ideeën. die uh, op zaterdagmiddag. een hele drukke winkelstraat wil gaan bezetten. Of uh, zeer wanstaltige, walgelijke spandoeken met teksten. Ja, als een agent dat in beslag neemt. dat hij denkt dat is discriminerend. daarvan zegt van Zutphen. Nee, maakt niet uit hoe walgelijk het is. in principe moet je dat niet doen. Weet je, het grondrecht om te demonstreren moet ten alle tijde voorop staan. Ik ben heel benieuwd hoe mensen daar tegenover staan. Demonstreren moet altijd en overal kunnen... is daarom de stelling 0800 1101, Het telefoonnummer en standpunt.nl, de site. De Paralympische Winterspelen in Pyeongchang. Elke dag volgen we die Paralympics uh, met Herman van der Zand... natuurlijk in Pyeongchang, Zuid-Korea. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Het leek een rustige dag te worden, zonder Nederlanders in actie... maar het werd toch nog even spannend, begrijp ik. Ja, het uh, zou een dag worden met uh, alleen maar trainingen voor de Nederlanders. Sowieso worden er vandaag geen uh, medailles gewonnen in Pyeongchang... of competities gaan door of er zijn trainingen. Het heeft allemaal te maken met het weer. Allerlei, uh, allerlei wedstrijden zijn verplaatst. Daardoor waren de snowboarders vandaag aan het trainen voor morgen... En dan denk je, dat is een rustige dag, maar niets is minder waar. Het kreeg uh, wel een wending, uh, omdat, het, uh, omdat het weer zo slecht is. Uh, het regent nu, het is warm, uh, het ligt een slechte piste. Mocht er mocht maar één run worden gedaan. En tijdens die ene run kwam Bibian Mentel zwaar ten val... Um, ze viel in, uh, in de vierde bocht, maakte een klein foutje en uh, je kl klapte toen neer. En ze viel ook uh, voor een deel op haar nek uh, bleef een paar seconden liggen. Um, het blijkt nu allemaal wel mee te vallen. Maar die nek, dat weet je misschien nog wel. Dat is uh, nogal een kwetsbare plek. Ze is eraan geopereerd. Er is een wervel uitgehaald. Er zit, uh, uh, er zit, er zit een titanium constructie in. Uh, dus het was natuurlijk wel even, even schrikken voor iedereen. Uh, ze kon uh, wel naar beneden, uh, maar zal morgen daar wel last van hebben. Want uh, ja, die, die, die spieren gaan, die, die hebben een klap gekregen, de nek zal uh, stijf zijn. Na verwachting zal ze morgen wel gewoon mee kunnen doen met de, de slalom. Hè, dat is dat onderdeel waarin twee snowboarders tegen elkaar slalommen uh, naast elkaar. Wie de eerste over de streep is, uh, die, uh, die gaat door naar de volgende ronde. Uh, maar dat was dus uh, ja, dat was even een, uh, een vervelend moment van, vanochtend op de piek. Nou, heeft dat inderdaad te maken met die sneeuwcondities daar? Dat het weer zo, zo is zoals het is? Ja, de, de, is, de, de ondergrond is dan nog wel hard uh, en ijzig... maar de bovenlaag is dan weer heel zacht. Uh, het is, uh, je kan er eigenlijk uh, niet van op aan hoe, hoe, de, hoe de conditie in de volgende bocht weer is... Um, het is even niet anders. Uh, want het is echt, het is echt aan, het, uh, aan het opwarmen geweest de afgelopen dagen. Korea is een beetje aan het smelten. Um, en het gekke is dat het uh, morgen dan wel weer uh, fris wordt. Dus morgen zouden de condities wel weer beter moeten zijn dan de afgelopen dagen. Maar er zijn, een aantal, uh, er zijn een aantal wedstrijden naar voren gehaald. Er zijn een aantal wedstrijden juist weer uh, in het weekend gehouden. Om te zorgen dat ze vandaag dus, nu het, nu het echt heel slecht is... dat ze geen uh, echte wedstrijden ja. hoeven af te werken. Goed, nou vandaag dus geen Nederlanders in acties voor nieuwe medailles. De andere. De Nederlanders die de, de, de meest recente medailles hebben gewonnen... die krijgen ze vandaag omgangen, geloof ik. Ja, dat klopt. Uh, omdat er dus wedstrijden verplaatst zijn... Uh, moest bijvoorbeeld Jeroen Kampscheur al twee nachten naar bed... zonder gouden medaille om zijn nek of, of op het nachtkastje. Maar vanavond krijgt hij hem uiteindelijk. Hè. Hij, uh, hij won hem op de supercombinatie al twee dagen geleden. En ook Linda van Imple, dat is de vrouw die gisteren in de zitski... op de om zilver haalde. Die krijgt vandaag op Middle Plaza haar uh, moment of fame. Dus uh, die twee uh, krijgen, ja, dat is dan in de middag in Nederland... Uh, hun medailles omgehangen. Betekent overigens niet he, dat het niet uh, gesport is... Nederlanders, dat er niks gebeurde hier. Uh, in Gangnam, dat is uh, waar uh, ook de schaatshal staat... waar het Olympisch Park is, daar werd geijshockeyed vandaag. Er waren de halve finales, Canada tegen Korea... en de Canadezen hebben de uh, Ko Koreanen helemaal afgemaakt, 7-0. En uh, Amerika tegen Italië komt er nog aan, dat is om een plek in de finales. Dus de Canadezen staan er al in de finale... en uh, de Amerikanen straks waarschijnlijk ook. Herman van der Zand vast dat vanuit Pyeongchang... Elektronische enkelband als strafmaatregel... die wordt door criminelen steeds minder serieus genomen. 63 keer maar liefst wisten criminelen die enkelband kwijt te raken... of door te knippen het afgelopen jaar. En dat is een verdubbeling als we kijken naar het jaar ervoor. Het staat allemaal in de Telegraaf vanochtend. Chef van Gennep is algemeen directeur van de reclassering in Nederland. Meneer van Gennep, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, even snel uitgerekend, is dat meer dan één crimineel per week die de benen neemt? Nou, je kunt natuurlijk allerlei rekensommetjes rond loslaten op, op, op, op zo'n uh, getal. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat uh, een hele hoop criminelen... en een merendeel van de criminelen, 98% van de criminelen die in de enkelman lopen... dat het daar goed mee gaat en dat die zich strikt aan de voorwaarden houden. En daar ben ik blij om. Maar u schrikt niet zo gauw van zo'n aantal... Sorry. U schrikt niet zo van zo'n aantal, nou van ja, zo'n Ik getal. er natuurlijk wel van. Het is niet, het is niet leuk. Je wilt altijd uh, natuurlijk 100% uh, succes hebben als je zo'n instrument inzet. Maar van de andere kant, de realiteit is, en dat geldt voor ontzettend veel dingen in ons werk, je kunt geen 100% garantie uh, garanderen met dit soort dingen. Mensen die slim zijn en zich bewust van, aan, aan een aantal dingen willen onttrekken, al dan niet met een enkelband, uh, die doen dat. En ja, Wij doen er alles aan en we proberen dat percentage zo klein mogelijk te houden. En ik vind en die mensen die, die dat hebben gedaan, dus die iets meer dan 60... die zijn ook allemaal wel weer teruggepakt, of niet? Daarvoor geldt het, het, het, het overgrote gedeelte uh, wordt teruggebracht. U moet dat zo zien dat als iemand een enkelband saboteert... dat dan ook meteen het signaal naar de meldkamer gaat. Dus we weten dat dat gebeurt. Er wordt ook meteen actie ondernomen. En het uh, overgrote merendeel van de saboteurs... die uh, worden dan opgepakt en uh, ja, belanden dan in de cel. Want dat is de consequentie ervan als je een enkelband doorknipt. De nou, en raaf meldt vanochtend dat er nog drie op uh, spoorloos zijn. Die zijn nog altijd niet teruggevonden. Ja, die, die worden nog altijd gezocht, ja, klopt. Nou. Wanneer kom je daarvoor in aanmerking, eigenlijk, voor zo'n enkel band? Nou, je moet het zien als een soort extra zekering. Het zijn over het algemeen mensen uh, veroordeelden... die toch op enige wijze... in het kader van bijvoorbeeld voorwaardelijke vrijheidsstelling... of proefverloven, toch buiten komen. Vroeger hadden we geen enkelband... en gebeurde dat toezicht zonder controle van een enkelband. Nu hebben we dat instrument om als een extra zekering... Uh, uh, iemand in de gaten te houden. Dus je kunt ook zeggen van... als je kijkt naar het, uh, naar het verleden toen we geen enkelband hebben... dat we op vooruit gegaan zijn en dat we ook... extra Controle hebben door middel van een enkelband. Mm. En ja, iedereen, de mens, meeste mensen in Nederland komen vroeg of laat vrij. Dat is zo. En daar ben ik trouwens ook blij om. Dat hoort bij een gezonde samenleving, een beschaafde samenleving. En uh, in dat geval zijn er een aantal voorbeelden waar mensen zeggen van, nou, we willen toch nog een extra oogje in het zeil houden. En die mensen kregen een enkelband. Ja, en u vindt dus ook dat we daarmee door moeten gaan. Uh, want vorig jaar uh, was, er, uh, was er ook al genoeg over die enkelband. Is die ook, ook aangepast, steviger geworden? Ja. ja, kennelijk werkt dat in die 63 gevallen, maakt dat allemaal niet uit. Nee, ik vind dat we daar absoluut mee door moeten gaan. Wat ik net zei, het is een extra zekering, een extra veiligheid... Uh, ook voor de samenleving, ook al zijn er een aantal mensen die de zaak saboteren. Maar de meeste mensen die een enkelband dragen... Uh, die houden zich keurig aan de afspraken. Wij zien bij de reclassering dat het inzetten van uh, elektronische uh, toezicht... en elektronische controle... Uh, ...heel effectief is bij het beïnvloeden van het gedrag van iemand... ...om het gedrag te veranderen... ...dat we hem in de gaten kunnen houden waar die wel is en niet is. En nogmaals, je kunt geen 100% garantie uh, garanderen. Als, als, als slimme criminelen uh, op internet bankieren... ...de zaak hacken en binnendringen... Ja. ...dan ga je ook niet zeggen we stoppen met internet bankieren. Dus ik vind dat we hiermee door moeten gaan. Duidelijk, dank voor uw reactie. Chef van Gennep, algemeen directeur van de reclassering Nederland. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Omroep, Gel Omroep Gelderland schrijft over een walrus-imitatiewedstrijd. Het Dolfinarium had hij uitgeschreven tijdens de paringstijd van de walrus. Die eindigt ieder jaar in maart. En walrussen maken een fluitend geluid om indruk te maken op de vrouwtjes. Daarom worden ze ook wel de bouwvakkers van de zee genoemd. En dat fluitende geluid, dat klinkt zo. Nou, het Dolfinarium ging op zoek naar de beste imitator... en vond die in de Elfjarige gedaan. Nou, dat klinkt inderdaad uh, heel goed. Daan die, die kreeg als prijs een rondleiding. En hij mocht Nicolai de Walrus in het echt ontmoeten. Ervaren juryleden geven hogere cijfers dan nieuwkomers. De Universiteit van Virginia deed onderzoek naar alle scores... die werden gegeven in de twintig seizoenen van Dancing with the Stars... in de Verenigde Staten. En volgens onderzoeker Kieran O'Connor... gaven de juryleden hogere cijfers... naarmate ze langer in het panel zaten, schrijft de Volkskrant. Dat had er volgens hem niks mee te maken dat er beter gedanst werd. Hetzelfde patroon zag O'Connor ook... bij de beoordeling van bijna duizend studenten... na afloop van een cursus tussen 2000 en 2009... Naarmate de docent de cursus vaker had gegeven... deelde hij hogere cijfers uit. De politie in Boston is geholpen door een wel heel opmerkelijk figuur. Eén van de wagens van het korps was vastkomen te zitten in de sneeuw. En uit het niets kwam er iemand mee helpen duwen. En dat was een man die verkleed was als sneeuwkoningin Elsa... uit de populaire Disneyfilm Frozen. En bezoekers van een restaurant in de buurt die zaten op de eerste rij... bij dat schouwspel. En dat is allemaal te zien bij de Boston Globe. <lacht> Let hem go! Nou ja, dat, dat, die video die is, die gaat nu viral. En de woordgrapjes op sociale media die vliegen je om de oren. Het lukte Elsa uiteindelijk om het politiebusje uit de sneeuw te duwen. Maar waarom die man nou verkleed was als uh, de Disney prinses en zo over straat liep, dat is uh, niet bekend. Dan nog een Amerikaanse vrouw, die moet zes maanden de cel in... omdat ze per ongeluk haar vriendje doodschoot... bij het opnemen van een YouTube-video, dat meldt de BBC. Het stel wilde graag viral gaan op sociale media. Nou, dat is wel gelukt, denk, denk ik. Ja, en uh, ze hadden daarvoor een stunt bedacht. De man moest een encyclopedie voor zijn borst houden... en zijn vriendin zou dan op 30 centimeter afstand een kogel afvuren. De bedoeling was dat dat boek die kogel zou tegenhouden... maar dat gebeurde dus niet... De man werd vol in zijn borst geraakt en hij overleed vrijwel direct. Nou, die vriendin is nu veroordeeld tot een celstraf van een half jaar. Ik kon ook niet zeggen dat ze die gedaan had. Nee, nee. Het stond, gewoon het stond allemaal, was allemaal opgenomen. Nou ja, uh, mensen, om dat er even bij te zeggen, doe dit thuis niet. Nee. Dennis, hoe gaat het met de files? Uh, nou, we zitten op schema, gewoon nu. Uh, 245 kilometer aan file bij elkaar. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam... staat tussen knop het Prins Klausplein en Delft... 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Uh, dat ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... is van de weg af. Dus de vertraging op de A13... neemt in ieder geval af. Op de A7 in het noorden van het land... vanuit Groningen naar Heerenveen... staat tussen Hoogkerk en Boerakker Akker... 3 kilometer door een ongeluk... weg is weer vrij, maar je hebt nog wel een kwartier vertraging. En daar heeft een kapotte auto gestaan op de A58 Eindhoven Tilburg. Nou, die is inmiddels weg, maar tussen Knooppunt Baterdorp en Oorschot... heb je nog wel een half uur vertraging.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 So, pretending I'm not sinking over her. Every time the sun goes down, I pray the sunlight takes the sound as well. Cause I'm the guy who never cries, and I gotta keep the pain all to myself. Which is why Showboat en Josh Ritter was dat. Het is negen minuten voor negen. Gisteren zijn we ermee begonnen en dat doen we tot en met de gemeenteraadsverkiezingen volgende week. Praten we op dit tijdstip met kandidaat raadsleden met een bijzonder verhaal. En vandaag is dat Jelle Bouhuis. Hij staat op plek 4 van de lijst van Denk in de gemeente Utrecht. Meneer Bouhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak krijgt u te horen wat doet Jelle Bouhuis op de lijst van Denk? Nou, in eerste instantie krijg ik te horen. Wat doe jij in de politiek? En dan in tweede instantie als mensen horen welke partij het is, dan slaan ze stom verbaasd uh, achterover. Ja, maar u snapt de vraag wel. Ja, um, dan, meestal wordt het dan door iemand, uh, aan mij, bijvoorbeeld iemand anders in de politiek gevraagd. Uh, vorige week zat ik in een debat. En een jongen van, uh, met een rode baard en een colbertje ja. uh, Die vroeg, wat doe jij bij Denk Utrecht? En toen dacht ik, wat doe jij bij GroenLinks? Hoor jij niet bij uh, Partij van de Dieren bijvoorbeeld? Dus um, het is denk ik... <laughs> het geldt misschien wel voor iedereen, ja. uh, uh, die vraag. Ja. Nou, kijk, het is natuurlijk wel zo, als je die lijsten van Denk uh, langs loopt... Dan, dan staan daar veel namen op van... Turkse mensen, uh, Marokkaanse mensen. En die, die van u is echt een kaaskopnaam, zou je kunnen zeggen. Nou, uh, ik heb Friese roots. Dus ik ben eigenlijk ook een, uh, een, een, een, een, een, iemand met een uh, migratieafkomst. Uh, maar het is waar. Uh, om, om een of andere reden staat uh, DENK landelijk bekend... als een uh, Turkenpartij, maar ik denk dat... Uh, dat wij in Utrecht daar niet zoveel last van hebben. We zijn een vrij gemalleerd gezelschap... die toch een zekere vorm van representatie... van de Utrechtse samenleving vormt. Ja. Want er is een moment geweest dat u dacht van... ik ga de politiek in of ik wil de politiek in... en hebt gekozen voor Denk. Waarom was dat? Ja, dat kwam eigenlijk door mijn ervaringen in de cultuursector... waarin ik werkzaam ben. En het is me eigenlijk in, in, in de loop van de jaren opgevallen... dat dat een bijzonder toch wit, uh, Stefa's wit verhaal is. Dus al die mensen, dat zijn eigenlijk allemaal uh, mensen van dezelfde uh, komaf... Uh, met een beetje dezelfde achtergrond. En heel vaak wordt wel gesproken over, over diversiteit... en verschillende culturen enzovoort. Maar het lijkt juist in die sector... Heel moeilijk uh, door te dringen. Er maar, wordt veel met de mond beleden, maar weinig gedaan. Nee, maar ik bedoel, was, was dat zo dat die culturen zich dan niet aandienden? Of was dat echt een bastion dat gesloten was, waar ze ook niet tussen kwamen? Uh, misschien is het van twee kanten. Het is zeker een uh, gesloten bastion. En als je een gesloten bastion hebt, dan, dan komen mensen je ook niet uh, bezoeken. Zo moet je het eigenlijk uh, zien. En ik ergerde me daar op een gegeven moment zo ontzettend aan. En ook. ook uh, ook hoe moeizaam het ging om daar van binnenuit uh, veranderingen in te brengen... dat ik eigenlijk uh, de politiek ben ingestapt. En dan leek, denk mij, de meest logische keuze... want daar kunnen mensen echt uh, zichzelf zijn... En, en, en ik denk dat de partij Denk een platform vormt... voor de mensen die, die daar geen toegang toe hebben tot nou, die cultuur. Toch, toch is het verwijt ook. Maar dan gaat het weer over Denk uh, landelijk natuurlijk. Is het verwijt ook wel eens dat ze uh, ja, daar de mond vol van hebben? Inclusieve samenleving, iedereen moet kunnen zijn ja, en uh, wie acceptatie. die is. Maar, maar, maar dat ze daar zelf dan toch weer niet altijd naar handelen? Uh, ja, de, de, de denk landelijk, dat heeft altijd last van verschillende frames, uh, Erdogan, uh, Turkse lange arm, Armeense genocide enzovoort. Ik moet zeggen dat wij daar in Utrecht uh, heel weinig uh, last van hebben. Wij hebben gewoon een heel goed en stevig uh, programma op allerlei verschillende vlakken. Op, op het gebied van armoedebestrijding, werk en inkomen, maar ook. Uh, cultuur en sport en milieubeleid. En ik denk dat wij vooral daarop uh, moeten inzetten... als wij uh, hier in Utrecht verschil willen maken. Ja. Maar, maar stoort u zich daar dan aan? Want ja, goed, ik, ik vraag daar nu ook weer naar en, en dat is ook weer niet zo gek. Want Denk profileert zich ook nogal landelijk. Ja, het komt een beetje doordat de hele tijd die aanvallen... van, van de gevestigde politieke partijen en ook wel... Nou ja, ook, ook wel de frames van de media. Op een of andere manier denk uh, sterker maakt in dat opzicht. Omdat we altijd in, op de, in de verdediging uh, moeten schieten. En in die zin. Mensen die altijd op hun afkomst en hun loyaliteit enzovoort worden aangevallen, eigenlijk een soort stem voor die ja. mensen uh, gaan vormen. En maar goed, u zegt bijvoorbeeld ook nu weer frames van de media. Dat hoor ik dan meneer Koesel ook heel vaak zeggen. Terwijl uh, andere partijen worden natuurlijk zo goed ook kritisch be bekeken. En, en als daar iets gebeurt, wordt daar een melding van gemaakt. Zo gek is dat toch niet in een land als Nederland? Nee, tuurlijk, dat is prima. Maar een, een culturele, een, een zekere afkomst uh, valt niet te, te verloochenen. Terwijl als je uh, jezelf verrijkt... Dan, dan, um, dan is dat toch wel even iets, uh, iets anders, uh, denk ik. En mm. het, ga, het gaat eigenlijk om, om, om altijd dat... dat, dat typische uh, opzetje, uh, waar, waar denk ik heel veel mensen uit de achterban van Denk... zich uh, collectief uh, aan ergeren en eigenlijk een beetje tegen in, uh, ja. in opstand komen... en een soort plek voor zichzelf uh, willen veroveren. Ja, nou goed, U zei het al, Denk heeft voor Utrecht gewoon allerlei ideeën en plannen. Uh, u staat op plaats vier. Ga, ja. Gaat u het halen? Wat zijn de prognoses eigenlijk? Wij mikken op zes zetels. Uh, in de peilingen staan we geloof ik uh, op uh, drie... Uh, maar ik moet wel zeggen dat uh, door, dankzij Denk uh, in uh, sommige wijken van Utrecht de opkomst uh, aanmerkelijk hoger zal no. zijn. Oké, okay. nou we gaan het zien volgende week. Dank voor het gesprek, Jelle Bouwhuis. De nummer 4 dus op de lijst van Denk in de gemeente Utrecht. NPO Radio 1.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 Bel Auto Taalglas. NTO Radio 1.